9 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Detailhandel Nederland is boos. wordt zo meteen. Waarom? Maar eerst het nieuws waar we eigenlijk allemaal op wachten... in het NOS Journaal van 9 uur met Jan van der Putten. Bauke Mollema gaat vandaag toch van start... in de 19e etappe van de Tour de France. Dat zei wielrenner Robert Geesink bij Giel Belen op 3FM. Ik geraakt. Zoals nu eruit is gegompt, zijn allebouken zitten tegenover mij zijn potje rijs naar binnen te brengen. Hij eet weer, mensen, hij eet weer. Dat is goed nieuws. Mollema was de afgelopen dagen ziek. En volgens de ploegleiding was er gisteren, voorafgaand aan de etappe naar Albduès, twijfel of hij zou kunnen rijden. Na afloop van de zware rit, waarin Mollema van de vierde naar de zesde plaats zakte, was het onzeker of hij vandaag van start zou gaan. Voor het eerst in drie jaar is de overslag van goederen in de Rotterdamse haven gedaald. In het eerste half jaar werden vooral veel minder ruwe olie en minder containers overgeslagen. De aanhoudende economische crisis in Europa was daarvan de oorzaak. Alleen de overslag van steenkool liet een stijging zien van 13 procent. Omdat elektriciteitsproducenten liever goedkope steenkool gebruiken dan duur gas. De Amerikaanse stad Detroit heeft het faillissement aangevraagd. De stad heeft een schuldenlast van zo'n 18,5 miljard dollar. Het is de grootste gemeentelijke faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. De burgemeester van Detroit hoopte dat het nooit zover zou komen... maar nu moet iedereen in zijn stad er het beste van maken. Een van de dingen die ik to say to our citizens is dat zo um, as tough als dit is... Uh, I really didn't want echt niet in deze richting Sinds maart probeerde een speciale interimmanager de schuldenlast van Detroit terug te brengen, maar dat is niet gelukt. Detroit is van oudsher het centrum van de Amerikaanse auto-industrie en kampt al jaren met financiële problemen. In Suriname zijn rellen uitgebroken bij de Roosbel Goudmijn. Roosbel is de belangrijkste goudmijn van Suriname... en wordt geëxploiteerd door de Canadese multinational I am Gold. Al jarenlang zijn er spanningen tussen de oorspronkelijke inwoners... van het dorpje Nieuw Koffiekamp, die het gebied als het hunne beschouwen. Gisteren liep het uit de hand. Er zijn mensen van de veiligheidsdienst en van de politie opgetreden tegen een groep van ongeveer 40 illegale goudzoekers. Die waren goud aan het winnen op het terrein van de Rozebel Goudmijn. Een aantal keren was hun gesommeerd om het terrein te verlaten. En de politie en de veiligheidsgroep hebben ze verdreven en daarbij zijn klappen gevallen, daarbij is geschoten. Nieuw koffiekamp ligt midden in de concessie van I am Gold en veel inwoners werken voor dat Canadese bedrijf. In Moskou zijn tientallen mensen opgepakt die demonstreerden tegen de veroordeling van Alexei Navalny. Duizenden mensen waren de straat opgegaan. De Russische oppositieleider kreeg gisteren vijf jaar strafkamp wegens verduistering en corruptie. Navalny is een uitgesproken criticus van president Poetin. En volgens zijn aanhangers is hij veroordeeld in een politiek proces. Ook Amnesty International denkt dat. Die aanwijzingen zijn vooral dat je ziet uh, bijvoorbeeld dat de zaak eerder al tot twee keer toe die hebben laten bevallen. En dat uiteindelijk op persoonlijke instructie van de uh, hoofdonderzoeker de, het proces uiteindelijk toch is doorgegaan. Maar het heeft ook te maken met dat tijdens de rechtszaak uh, een onafhankelijke expert niet gehoord mocht worden. En ja, daarnaast past het inderdaad in een patroon van, uh, waarin het recht wordt misbruikt om critici uh, de mond te snoeren. Westerse landen hebben hun bezorgdheid over de veroordeling van de Russische oppositieleider uitgesproken. Het Belgische postbedrijf B-Post werft postbodes in Nederland. Het bedrijf komt personeel tekort in onder meer Oost-Vlaanderen. Nederlanders die vlak bij de grens wonen kunnen dat tekort aanvullen, denkt het bedrijf. De laatste tijd zijn veel Nederlandse postbodes door een reorganisatie van PostNL hun baan kwijtgeraakt. B-Post is begonnen met een wervingscampagne en houdt bijeenkomsten voor Nederlanders. De eerste vier Nederlandse postbodes zijn al in België aan de slag gegaan.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 Een aantal files kent ons land veroorzaakt door ongelukken Jolanda van der Velden. Eentje bij uh, Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Knopend de plein staat twee kilometer. De linkerrijschok is dicht. Verkeer richting Duitsland kan het beste niet omrijden uh, via de A12 over Arnhem. Op de Duitse A3 richting Oberhausen zijn twee aanrijdingen geweest. Tussen Wezel en Knopend Oberhausen is de weg voorlopig nog dicht. En er staat ook een lange file. Slimmer is om om te rijden via Nijmegen Venlo, via de A73 en, en de a 77 en dan via de Duitse A 57 rijden. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van sloten. Amerikaanse stad Detroit is failliet. The motor city has now officially declared bankruptcy. En zo vat de cnn presentator Wolf Blitzer het samen gaan we zo over praten, maar beginnen met de Rotterdamse haven. Want voor het eerst in drie jaar is de overslag van goederen in de Rotterdamse haven gedaald. In de eerste zes maanden van dit jaar werd vooral veel minder ruwe olie en minder containers overgeslagen. In totaal is bijna 220 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is een daling met 1% als je het vergelijkt met een jaar geleden. Voor de rest van het jaar denkt het havenbedrijf op hetzelfde niveau als vorig jaar uit te komen. Hans Smits, de topman van de Rotterdamse haven. Goedemorgen. Ja, de groei lijkt eruit. Terwijl u een paar maanden geleden, kan ik me herinneren... nog uitging van een groei van circa 2 Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Nou, ik zal u eerlijk zeggen dat uh, er zijn eigenlijk een paar oorzaken. Uh, u noemde ze zelf al. Die, die, die aanvoer van die ruwe olie is toch uh, iets verder teruggevallen dan we dachten. Daar ja. komt nog bij dat, uh, dat er ook een onderhoudstop was van een van de raffinaderijen uh, En die liep ook wat langer uit dan we dachten... En dat geeft bij elkaar toch wat meer terugval. Uh, in de tweede plaats wat de containers betreft... Uh, ja, dan zie je toch dat uiteindelijk langzaam en zeker... de slechte economische situatie in Europa toch doordruppelt... in, in vooral de verminderde afvoer... maar ook aanvoer van containers naar Rotterdam. Ja. En dat konden we niet goedmaken door, door een hele forse groei... in uh, de overslag van, van Erts en kolen. Dus Kortom, ja, wel uh, een, dus beetje een klein die... beetje tegenvallen. Ja, een beetje toch die recessie.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 En nu valt het wat tegen. Ja, dat klopt. Dat is helemaal juist. Het heeft er ook weer mee te maken dat, dat de olieprijs voor de komende maanden niet zal stijgen... althans volgens voorspellingen, maar meer zal dalen. Dan krijg je ook minder handel in olie. Dus dat is ook een van de verklaringen die was losstaat van de, van de economische situatie. Of is er ook iets aan de hand bijvoorbeeld met het steenkool? Want ik zie in de cijfers opeens steenkool plus 13 procent. Is dat een beetje de trend? Goedkoop steenkool versus dure olie en gas? Daar heeft u gelijk in. Uh, we zien dat de aanvoer van kolen de komende jaren naar Rotterdam zal blijven groeien. Uh, er gaan nog steeds mijnen dicht in Duitsland. Kolen zijn veel goedkoper dan gas. Dus je ziet gascentrales uh, uitgeschakeld worden. En ook nieuwe kolencentrales in Duitsland in gebruik worden genomen. Ja, en Dat betekent toch meer kolen via Rotterdam uh, naar Duitsland... En die groei zal zich de komende tijd nog wel even voortzetten. schat ik zo in. Ja, en de containers, uh, want we hadden het net als verklaring... inderdaad ook de crisis. Maar heeft u ook bijvoorbeeld last van andere havens die daar ook uh, flink mee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld Hamburg? Ik moet u zeggen dat, dat uh, we hebben de cijfers alleen van Antwerpen gezien. En daar is de daling op het gebied van containers groter dan bij ons. Uh, we zijn wat het, uh, zeg maar het transshipmentverkeer... zeg maar containers die via grote schepen hier komen en dan doorgaan via een klein schip naar Hamburg, daar zijn we inderdaad wat verkeer kwijtgeraakt aan Hamburg. Maar ook daar in zijn algemeenheid zie je dat dat, dat soort verkeer, dat heet dan verkeer, in heel Europa op een lager niveau ligt dan vorig jaar. Uh, en dat heeft hier alles met de economie te maken. Ja. En meneer Spits, eigenlijk uh, is het tijd voor een uitsprintje. Want op 1 januari houdt u er mee op. Dan zou toch mooi zijn als je met mooie cijfers afscheid uh, kunt, uh, kunt nemen. U wordt opgevolgd, dat werd gisteren bekend, he, door Allard Kastelein, uh, topman uh, bij Shell. Het is mooi geweest, na 9 jaar. Ja, ik moet u zeggen, ik, ik geniet nog elke dag. Mijn agenda zit het komende half jaar nog helemaal vol. Dus uh, dat eindsprintje, dat komt eraan. Uh, zeker, uh, maar ik moet u zeggen, ik, kijk met, uh, ja, ik, ik heb het altijd een voorrecht gevonden om hier uh, dit bedrijf te mogen leiden en in de haven te mogen werken. Maar uh, laten we het komende half jaar geconcentreerd blijven. Want inderdaad, het zou natuurlijk geweldig zijn als we tenminste op de nullijn uitkomen. Zo niet een klein plusje. Ja, want uh, met een verlies afscheid nemen, dat is een, beetje, een beetje, beetje lullig. Ja, dat zou jammer zijn. Maar aan de andere kant, uh, ja. Uh, die, die slechte economische situatie ja, die druppelt heel langzaam... maar zeker toch een klein beetje door uh, in ook hier onze haven. En ja, dat, daar, daar, daar kunnen we natuurlijk ook niet zoveel aan doen. Nee, ik hoor u een slag om de arm houden, meneer Smits. Ik wens u nog een goed half jaar dan en bedankt voor het gesprek. Prima, dank u wel. Goedemorgen. Zuid-Afrika dan, waar was dat gisteren de 95e verjaardag van Nelson Mandela? Sinds enkele jaren staat die dag trouwens bekend als Mandela-dag. Mandela zelf heeft Zuid-Afrika, de Zuid-Afrikanen, opgeroepen... om op zijn verjaardag een goede daad te verrichten. Oproep was niet aan Dovermans oren besteed. Dat zag onze correspondent Alice van Gelder. Hey! Pijnlijke kelen kregen miljoenen schoolkinderen gisteren. die extra hard zongen voor Mandela, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Sinds enkele jaren staat Mandela's verjaardag bekend als Mandela Dag. Het was Mandela's wens dat Zuid-Afrika op deze dag. iets goeds doet voor een ander. Ik ben in een gemeenschapscentrum in Alexandra, een arme wijk. En in dit centrum wordt voor weeskinderen gezorgd. En tientallen vrijwilligers zijn hier naartoe gekomen vandaag om te helpen te eren van Mandela. Ik uh, zie dat ze hier toiletten aan het schobben zijn. Die zijn aan het koken voor de kinderen. Afwas wordt gedaan. Sean staat hier te hijgen. Uh, u wordt er moe van. mats cleaning Oké, okay, ze heeft hier bijna het kantoor schoon gemaakt van dit uh, centrum. Is deze dag nu extra speciaal omdat hij nu nog in het ziekenhuis ligt? It does. I mean, every day we just pray that he will be with us a little bit longer. Because he's so important to the country and to the world. And he's made such a difference voor iedereen, young and old. Een paar weken geleden dachten we dat we Nelson Mandela kwijt zouden raken. Ja, Nu zijn we gelukkig met iedere dag dit die nog bij ons is en vooral op zijn verjaardag. Hier staat Vania, ze staat te roeren in een pot soep. En wat zij vertelt is dat deze dag ook mensen samenbrengt. We've never been here. Well, I haven't never been here. Het is very touching, very mm-hmm to see the different places that people live in, where the one side is brik, the other side is total shack, and it's heartbreaking. Mandela gelooft natuurlijk in de regenboognatie. En zij zegt: Ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb nog nooit armoede als dit gezien. Blanke Zuid-Afrikaanse. Dus ja, hier zie je ook dat de regenboog van Mandela samenkomt. We staan nu in de keuken. Er wordt vetkoek gebakken, een soort oliebol. En hier in de keuken op een stoel zit Porsche. Porsche is degene die doorgaans dit centrum runt. En zij zorgt voor 250 weeskinderen en 70 oma's. Heel veel oma's hier zorgen voor hun kleinkinderen. Omdat er een generatie is weggevallen, mede door HIV AIDS. You can relax today? Yes, today. Ooh. Ik ben een prinses. Ik hoef alleen maar toe te kijken. Terwijl ze al het werk doen, wat ik normaal gesproken doe, zouden ze niet iedere dag moeten komen? You know, if I, I, I de powers, I tell Mandela to be day. Als het aan mij zou liggen, dan zou Mandela iedere dag jarig zijn, zodat ik iedere dag zoveel hulp krijg hier in het centrum. Het NOS Radio 1 -journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ooit de trots van de Amerikaanse auto-industrie. Detroit is failliet. Voor Amerikaanse nieuwszenders alle reden om stil te staan... bij deze historische gebeurtenis. Welcome back. Detroit used to be the thriving home of the US auto-industrie. But on Thursday came the announcement that had been all but inevitable... Bankruptcy. It's the largest bankruptcy filing ever for a city in the United States. And this was a very difficult decision to make, but it's the right decision. And the filing officially came at 4.06 p.m. Eastern Time. This was 60 years in the making. Basically, Detroit's broke. Who would have thought a major American city like Detroit? CNN-presentator Wolf Blitzer die zich vertwijfeld afvraagt... hoe het mogelijk is dat een van de grootste Amerikaanse steden nu failliet is. Nou, speciaal voor Wolf legt correspondent Wessel de Jong uit... hoe dat zover heeft kunnen komen. Uh, gistermiddag begonnen de eerste berichten aan naar buiten te komen. Nou, uiteindelijk werd het dan officieel bevestigd... door de gouverneur van de staat Michigan, waar Detroit in ligt...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 Krijgt. Nou, dat is verder nog nooit gebeurd uh, in de geschiedenis met een uh, stad van deze omvang. Dus het wordt eigenlijk een heel onzeker proces. Het kan maanden duren, kan zelfs jaren duren. Nou, omdat het zo'n onzeker proces is, uh, heeft uh, president Obama ook gezegd... dat hij dit allemaal nu heel scherp en uh, nauwgelet in de gaten gaat houden. Maar wat gebeurt er dan in de tussentijd? Want ik neem aan dat de gemeente toch gewoon links en rechts rekeningen moet betalen.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 Uh, zijn daar weer aan het stijgen, sterker nog. Het zijn een van de sterkste oh. stijgers van, van heel Amerika. Dus dat soort rare tegenstrijdige situaties... die tref je nu aan in Detroit. De verkeersinformatie van Jolande van der Welden. In Nederland vielen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Knopende Hoevelaken 2 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor het Knopende Brechtseplein 2 kilometer. Na een aanrijding is daar de linker reis ook dicht. Net over de grens in Duitsland op de A3 Arnhem richting Oberhausen... voor Knopende Oberhausen 10 kilometer. De weg is dicht na twee aanrijdingen. Gaat nog een tijdje duren. Verkeer op weg naar Duitsland kan beter omrijden... bijvoorbeeld via Nijmegen-Venlo, via de A77 en de Duitse a 7 50. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten: Ice melt, water will Was dat It's Sony Natural. Detailhandel Nederland die keert zich tegen webwinkels die zonder toestemming ook een fysieke locatie hebben waar consumenten langs kunnen komen. Want dat is oneerlijke concurrentie voor gewone winkels. Hilda Schuilenburg is van Detailhandel Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor soort webwinkels hebben we het dan? Um, nou, wij zijn absoluut niet tegen uh, webwinkels. Uh, maar wel tegen de bedrijven die uh, um, op bedrijventerreinen zitten... en illegaal uh, consumentenproducten laten uitkiezen, betalen en meenemen. Hm. Maar uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Want uh, je hebt van die bedrijven op die bedrijventerreinen... Uh, die een internetshop zijn, maar dan moet je het dan afhalen. Ja, nee, Het gaat hier specifiek om die bedrijven... waar uh, consumenten producten kunnen uitkiezen, betalen uh, en meenemen... En uh, deze illegale winkels hebben lagere lasten. En daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie. En waarom hebben ze lagere lasten? Omdat de huren veel lager zijn uh, op bedrijventerreinen. Uh, en omdat bijvoorbeeld bezoekers uh, niet geconfronteerd worden met parkeertarieven... zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in de gebruikelijke winkelcentra in binnensteden. Maar dan denk ik, wat let gewone winkeliers om ook naar een bedrijventerrein toe te gaan? Nou, het is verboden. Het mag niet? Nee, klopt. En winkeliers die gaan op dit moment failliet... omdat gemeenten te lak zijn om hun eigen regels daarvan te haven. Ja, Maar er is een hele handige manier, en die bestaat volgens mij al, al jaren... Uh, als je naar zo'n uh, internetwinkel toegaat op zo'n bedrijventerrein... en je wil uh, een ander iets, dan staat er een computer daar... dan bestel je het online en dan zeggen ze... je hebt toch online uh, besteld en dan kan je het gewoon ook ter plekke meenemen. En dat is misschien een maas in de wet, maar het is niet verboden. Uh, nee, we, gaan, we hebben het hier daadwerkelijk echt over het fysiek uitkiezen, betalen en meenemen van producten. Uh, en wij willen graag gemeenten stimuleren om daarop te handhaven. En uh, daarom hebben wij een website www.oneerlijkeconcurrentie.nl en hier kunnen winkeliers uh, voorbeeldbrieven downloaden om een gemeente aan te sporen om uh, deze vorm van oneerlijke concurrentie niet toe te staan. Ja. En uh, u wilt handhaving of wilt u dat het bestemmingsplan uh, scherper wordt? Of veranderd? Uh, in principe is het bestemmingsplan heel helder. en uh, We willen graag het gemeentes uh, uh, hier op handhaven. Ja, voert u niet een soort van achterhoede gewicht? absoluut niet. Want uh, uh, we willen graag de binnensteden aantrekkelijk houden voor consumenten. We worden daarin ook geconfronteerd met leegstand. En consumenten beseffen zich denk ik niet altijd op het moment dat ze een aankoop doen bij zo'n illegale winkel, dat dat echt rechtstreeks gevolgen heeft voor de omzetten van de winkeliers. En dat uh, leidt gewoon tot faillissementen. En wat een sneeuwbouweffect kan hebben voor de leegstand in binnensteden. Ja, Maar goed, aan de andere kant, consumenten gaan ook voor de portemonnee helemaal deze dagen. Dus die denken, nou als het daarvoor goedkoop kan. Waarom niet? Vanuit het perspectief van de consumenten begrijpen we dat ook echt. Uh, maar deze illegale winkels hebben lagere lasten ten opzichte van de andere winkeliers. Het is dus echt gewoon oneerlijk. Vandaar dat die website geopend is en dat u, uh, om het maar eens uit te drukken, de aanval hebt geopend op de illegale webwinkels die net doen alsof ze een gewone winkel zijn. Mevrouw Schuilenberg van Detailhandel Nederland. Dank u wel voor het gesprek. Gaan wij nog eventjes naar, uh, naar Rusland, want uh, er is nieuws over Alexei Navalny. U weet het, gisteren veroordeeld door de rechter tot vijf jaar strafkamp... ...wegens verduistering van een kleine half miljoen euro aan hout. Correspondent David-Jan Godwa is in Moskou. David-Jan, want wij zaten te wachten op van... ...mag je dat nou in vrijheid doorbrengen of niet? Ja, hij, hij heeft dus beroep aangetekend... ...en de rechtbank heeft vanochtend... ...dus dat hij dat hoge beroep mag, mag afwachten in vrijheid. Dus hij is er juist vrijgelaten nadat hij gisteren aan het eind van, van het voorlezen van het zonders in de handboeien was geslagen en uh, was opgesloten. Het is een beetje een vreemde gang van zaken Want hetzelfde openbaar ministerie dat dus zes jaar gevangenisstraf tegen hem had geëist, heeft nu geëist van de rechtbank dat hij voorlopig wordt vrijgelaten omdat, zoals werd gezegd hij zich uh, in de aanloop naar het proces heeft gehouden aan, aan de voorwaarden om het land niet te verlaten en bovendien uh, zou als hij gevangen zou zitten, uh, uh, oneerlijk zijn in verband met de, uh, de burgemeestersverkiezingen in Moskou... waar hij in september waar hij aan, mee, uh, aan mee doet. En, want van, vanuit de gevangenis is dat natuurlijk heel moeilijk campagne voeren. Nou, Navalny heeft een eerste uh, reactie gezegd dat hij nog helemaal niet zo zeker weet... of hij nog wel aan die burgemeestersverkiezingen wil meedoen. Maar in ieder geval, hij is niet, hij is niet op vrije voeten. Maar het is een, um, een boeiende uitspraak, laat ik het zo eens formuleren. Want um, met deze uitspraak heeft de rechter in ieder geval... alle argumenten van tegenstanders toch weggenomen... dat dit een politiek proces is en in ieder geval uh, het de mogelijkheid zou ondernemen... om campagne te voeren om burgemeester te worden. Ja, dat is dat is als je er tegenaan kijkt, natuurlijk. Kijk, de, de, de zaak als zodanig is natuurlijk, uh, is natuurlijk gevoerd. Hij is ook veroordeeld op een, uh, op een zaak waarvan Navalny en, zijn, en, en ook veel mensen in het buitenland uh, zeggen uh, dat die gefabriceerd zijn, dat het hele proces is gevoerd. Uh, vanwege zijn, zijn oppositionele activiteit in Rusland. En hij heeft natuurlijk een eerste aanleg veroordeeld. Wat er in hoge beroep ge ge gebeurt, dat weten we natuurlijk nog niet... maar de kans is ook heel groot dat hij ook in dat hoger beroep veroordeeld zal, zal worden... en dat dit dus eigenlijk alleen maar een uitstel is... Uh, van, van, zijn, uh, van zijn gevangenisstraf of zijn, uh, zijn, zijn straf in een strafkamp. Goed, maar dit is uh, in ieder geval wat de rechter zojuist heeft besloten. Het laatste nieuws uit Rusland. David-Jan was dat. Komende zondag, dan maakt België zich op voor een nieuwe koning. Dat gebeurt allemaal op de Nationale Feestdag. Onze correspondent Joris van Poppel die ging voorafgaand aan die gebeurtenis... langs bij de Belgische minister van Defensie, de Krem... om eens te vragen wat we kunnen verwachten.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 Gaat er een enorme operatie worden, extra beveiligingsmaatregelen en zo? Maar de Belgische Defensie is weliswaar uh, klein, maar ze is zeer betrouwbaar en inzetbaar. Het zal wel goed verlopen. En dat zei de Belgische minister van Defensie, de Krem, dus over komende zondag vanaf kwart over tien. Te zien op Nederland 1. Wouter is binnengekomen, Wouter ook uh, voor Goedemorgen Nederland. Wouter, waar ga je het over hebben? Ja, jullie belden het zelf ook al. Rotterdam, uh, de Rotterdamse haven gaat het niet zo goed mee. Nee. Wij praten met de FNV, die verwachten een bloedbad. Onder dus de werknemers, Onder ja. de werknemers, maar waarschijnlijk ook om uh, ontslagen te gaan voorkomen. Dus een strijdlustige FNV straks bij ons aan de telefoon. Geen doping tijdens de tour, maar wellicht wel in de voorbereiding. Dat zegt de Nederlandse Dopingautoriteit. Die zijn ook uh, te gast. Dus straks na half tien bij ons. Boeiende uitzending zo dadelijk hier op deze zender. Maar eerst wordt het tijd voor. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. Ja, voor het eerst in drie jaar is de overslag van de Rotterdamse haven gedaald. In het eerste halfjaar werden vooral veel minder ruwe olie en minder containers overgeslagen. Oorzaak is de aanhoudende crisis en het Rotterdamse havenbedrijf hoopt de komende tijd op herstel. Zodat de overslagcijfers over het hele jaar hetzelfde zijn als in 2012. Wilrennenbouke Mollema gaat vandaag toch van start in de 19e etappe van de Tour de France. Dat heeft de ploegleiding laten weten. Mollema was de afgelopen dagen ziek en er was twijfel of hij vandaag zou starten. Het Belgische postbedrijf B-Post werft postbodes in Nederland. Het postbedrijf komt personeeltekort in onder meer Oost-Vlaanderen. Nederlanders die vlakbij de grens wonen kunnen dat tekort aanvullen, denkt het bedrijf. De laatste tijd zijn veel Nederlandse postbodes door een reorganisatie van PostNL hun baan kwijtgeraakt. En de Amerikaanse stad Detroit heeft faillissement aangevraagd. Het grootste gemeentelijke faillissement in de Amerikaanse geschiedenis... Detroit ziet geen uitweg meer, want de stad heeft een schuld van 18,5 miljard dollar. En dat zijn de hoofdpunten. De hoofdpunten op de weg die zijn snel samen te vatten. Jolanda ja. van der Velden. Ja, in Nederland rijdt het goed door, maar net over de grens in Duitsland... staat een lange file op de A3 Arnhem richting Oberhausen. De weg is dicht tussen Wezel en Knopend Oberhausen na een aanrijding. Het is voorlopig nog omrijden. Vanuit Nederland kan het evenwel via Nijmegen-Venlo... over de A73 en de A77 en dan via de Duitse A57. Dit is Radio 1.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 Bouter Körpershoek. Rotterdamse haven geraakt door crisis. De FNV verwacht een bloedbad. India voert campagne om vrouwelijke toeristen gerust te stellen. Geen doping tijdens de tour, maar wellicht wel in de voorbereiding. Dat zegt de Nederlandse dopingautoriteit. En het ochtendhumeur van Cecile Narings. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Jetmok is deze week in Rijnwouden. Waar de lokale omroep zich voorbereidt op de gemeentelijke herindeling... Komen de hyperlokale festivals nog wel aan bod? U kunt mij volgen op Twitter, Kurperzoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. KO.nl. U hoorde het net al bij de collega's van het Radio 1-journaal. Slechte cijfers voor het Rotterdamse havenbedrijf. Voor het eerst sinds 2009 wordt er minder opgeslagen, verwerkt en doorgevoerd in Rotterdam. De goederenoverslag is gekrompen met 1% ten opzichte van een jaar geleden. En dat zullen de mensen die in de haven werken zeker gaan voelen. Goedemorgen meneer Stam. Goedemorgen. Ja, u bent havenbestuurder bij de FNV. Wat denkt u als u deze cijfers ziet die net bekend zijn gemaakt? Nou, allereerst dat uh, kloppen met uh, mijn verwachting uh, van de afloopperiode. En dat betekent dus dat er uh, weinig uh, tot geen goed nieuws uh, de codeperiode voor uh, havenwerknemers uh, in het verschiet ligt. Hoe, hoe verbazingwekkend is het, want het ging toch niet zo slecht met die Rotterdamse haven? Nou ja, de Rotterdamse haven heeft natuurlijk verschillende markten, uh, zeg maar. Dus uh, we hebben de containeroverslag, wat vaak het meest populair is op de ruimte. Maar dan hebben we ook nog uh, de roll-on-roll roll bedrijven. Uh, nou, en overal zie je nu door de krimpende economie uh, dat overal de klad erin gaat komen. Uh, er komt wat minder uh, aanvoer en dat er ook minder voorraden in Europa neergelegd gaan worden. De Rotten... Dus is het? Ja, een beetje, beetje achteruit. achteruit. Ja, de Rotterdamse haven wordt wel gezien als de thermometer van uh, de Nederlandse economie. Als het daar slecht gaat, nou, berg je dan maar in de rest van het land. Uh, ja. We moeten ons dus zorgen maken, bovenop de zorgen die er al uh, zijn. Ja, ik bedoel, ik zou bijna zeggen, als jij nou pas be zorgen begint te maken... dan ben je wel een, ben je een jaartje of uh, vier te laat, uh, denk ik. Ik heb dit in 2009 al voorspeld. Dat en, het en steeds slechter zou gaan. Hard, maar... Ja, precies. Want ik onderhandel ook op internationaal niveau uh, voor, uh, voor schepelingen. Uh, werknemers aan boord van schepen. En uh, toen zagen wij al dat er een... Uh, dat was de eerste crisis, zeg maar. Dat er veel schepen opgelegd zouden gaan worden. Inmiddels zie je dat nu ook. Er worden weer containerschepen uh, uit de vaart gehaald... om de tarieven kunstmatig op te houden. Het, het en, raar... uh, sorry? Maar het rare is wel dat uh, in andere havens, bijvoorbeeld Antwerpen en Hamburg... Uh, daar gaat het juist iets beter. Daar hebben ze ook net een half jaar cijfers bekendgemaakt. Dus ze doen ja, in Rotterdam blijkbaar iets verkeerd. We hebben die cijfers die gaan beter uh, ten opzichte van wat er bij hun in die periode ervoor was. Dus dat is relatief en, verbeterd. Dat is relatief verbeterd. Daarnaast is het zo dat uh, zowel in Hamburg als in Antwerpen... daar is een, een veel flexibelere bestand van werknemers... De werknemers hier zijn beschermd, dus er is ook minder concurrentie zeg maar, op loon- en arbeidsvoorwaarden in de haven zelf. En Rotterdam wil me daar niet aan, sterken. De werkgevers zijn dwars van sectorale afspraken. Terwijl ik juist altijd gepleit heb om in een periode van crisis juist de handen één te slaan. En ervoor te zorgen dat de mensen zeg maar, zich kunnen focussen op de toekomst, dat ze dus gewoon werkzekerheid aangeboden krijgen. Zoals we ook onlangs gedaan hebben bij de ect co die hebben we van vijf afgesloten vijf de werkzekerheid. En bij de Emo in de bulk -overslag. En het beste wat de bedrijven kunnen doen is om dat juist de code periode ook voor de andere CEO's te gaan doen. Maar, maar, ik, begrijp... Je niet... ja, maar ik begrijp niet goed, niet goed wat u, u, wat u, u bedoelt. We hebben ja, Maar u zegt dus eigenlijk je moet in onzekere tijden voor de bedrijven moet je zekerheid aan de werknemers bieden. Maar dat lijkt me wel heel veel gevraagd van, uh, van bedrijven. Nee hoor, dat is helemaal niet veel. Ja, net, we hebben net twee CAO's afgesloten, waarin vijf jaar werkzekerheid geboden wordt. En, en Want we hebben een plan uh, in de haven. Uh, we hebben ook nog geld beschikbaar. We zijn bezig om nu 50 miljoen echter naar voren te halen, om oudere werknemers korter te kunnen laten werken. En hun AOW doorschrijven om die te compenseren. Omdat die gekke regering uh, zeg maar uh, vindt dat werknemers langer moeten gaan werken in een periode dat de juist werkeloosheid stijgt. In 1982, toen uh, uh, gingen wij FUD-afspraken maken. Ouderen maken plaats voor jongeren. En nu gaan we in deze periode gaan we ze tegen elkaar opzetten. Wat verwacht, u? Wat verwacht u dat deze mindere cijfers voor de Rotterdamse haven betekenen voor de werkgelegenheid? Dan hoeft u niet in detail te treden per sector, maar overal. Er werken duizenden mensen in de haven. Wat betekent dat voor al die duizenden werknemers? Als dit niet op een goede manier aangestuurd gaat worden tussen vakbonden werkgevers en het havenbedrijf, Het havenbedrijf op de staat over aan onze kant, dan wordt het een bloedblad. Een bloedblad in de zin van dat het. Ja, het wordt een bloedblad. wij zullen namelijk onze positie als vakbond niet opgegeven. Er komen twee nieuwe geautomatiseerde containeroverslagbedrijven, komen de buitenmaatvlakte. Nou, die zullen dus zeg maar voor een, een grotere teruggang in werkgelegenheid gaan zorgen. En wij laten onze leden niet in de kou staan. Maar u kunt toch niet uh, vakbond blijven spelen alsof we tien of twintig jaar geleden leven? Het is nu eenmaal zo dat die nieuwe terminals er zijn. En dat kostwerkgelegenheid, dat begrijpt iedereen... maar dat is een ontwikkeling die niet te stoppen is. Nee, en dat, dat, dat, dat, dat uh, zullen we ook niet stoppen. Dat hebben we ook nooit gezegd dat we dat zouden gaan doen. Maar wat we wel hebben is een plan om oudere werknemers kort te laten werken. Dat creëert dus zeg maar, meer diensten voor jongeren. En op deze manier kunnen wij de werknemers gewoon allemaal op een goede manier de komende jaren doorhelpen. En dan moet er dus niet, zeg maar, spelletjes gespeeld gaan worden... door bijvoorbeeld uh, nieuwe werknemers van buiten de havensector aan te gaan trekken. Want dat gebeurt op dit moment. Om op die manier de concurrentie op de bestaande havenwerkers... om die te gaan vergroten. Dank u wel, meneer Stam. Niek Stam was dat van de FNV. ...trip van Chris Berry. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws ...dat u in het bijzonder interesseert. Zondag wordt de Belgische koning Albert opgevolgd door zijn zoon Filip... ...die dan de eet moet afleggen. Maar taal is een gevoelige kwestie in België. De politiek geladen vraag is dan ook... ...met welke taal begint de nieuwe koning als hij die eet aflegt? Het antwoord komt van Brigitte Balfort, journalist en royalty-watcher. De eet zal koning Philippe eh, zeker en vast in de drie landstalen spreken. Hij zal beginnen in het Nederlands, dan in het Frans en dan in het Duits. Eh, en dan komt zijn toespraak en zijn intentieverklaring eigenlijk. Dat zal hij opnieuw in de drie landstalen uitspreken. Maar dan zal hij rekening moeten houden met de, de verhoudingen van de gemeenschappen in dit land. Dus men gaat ervan uit dat zijn toespraak voor 60% in het Nederlands zal gebeuren. 40% in het Frans en een klein beetje in het Duits. We gaan het horen. Heeft u een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rijn -Wouden. Verslaggever Jet Mok. De redactieruimte van Alphen Stad FM. Ik sta hier met Michel Lafaye, hoofdredacteur... Verschillende mensen zijn hier bij elkaar gekomen. Want uh, het was of FM. Daar zijn nu ook Boskoop Radio uh, bijgekomen. En Radio Rijnwouden, als ik het goed zeg. Merkt u nou verschillen tussen de uh, verschillende DJ's van de verschillende hyperlokale omroepen? Ja, uh, want iedereen doet het op zijn eigen manier. En bij ons, ik kom zeg maar uit het, uh, uit het Alvense kamp, zeg maar. Zie dat heel erg de nadruk wordt gelegd op het nieuwsmaken. En echt de primaire taak van een lokale omroep. Terwijl bij de andere omroepen um, was het er ook meer ja, een beetje hobby. Niet dat het hier geen hobby is, maar vooral je doet je muziekprogramma en dat is het. En jullie willen ook echt het lokale nieuws brengen? Ja, en dat is ook de reden dat er een lokale omroep ooit in het leven is geroepen... Um, om lokaal nieuws te verzorgen. En nu komt er heel veel nieuws aan, want er komt een gemeentelijke herindeling... en Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan de Rijn komen samen in één gemeente... die waarschijnlijk Alphen aan de Rijn gaat heten. Hoe brengen jullie dat nieuws aan jullie uh, luisteraars? Nou ja, dat is ook de reden dat wij nu al een jaar voordat er uh, officieel gefuseerd gaat worden... Door de, omroepen, of door de gemeente dat wij als omroepen nu al, uh, al samen zijn gegaan... Voor de troepen uit... Voor de troepen uit inderdaad en um, ja, alle manschappen worden bij elkaar geraapt, gepakt. En op die manier worden uh, de verkiezingen uh, verslagen op radio, televisie en op internet. En um, uh, jullie zijn een lokale omroep. Er is veel gedoe geweest bijvoorbeeld over die naam, want er was een referendum. Daaruit kwam niet Alfa aan de Rijn en toen heeft de gemeenteraad van Alfa aan de Rijn gezegd... het wordt toch Alfa aan de Rijn. Hoe hebben jullie dat destijds bericht? Um, op neutrale wijze. Uh, op dat moment waren de omroepen nog niet gefuseerd... En uh, wij als Alphen Stad FM zijn op dat moment, uh, hebben dat gewoon neutraal bericht en uh, uh, aangegeven nou, waarom de gemeenteraad van Alphen uh, die beslissing heeft genomen. En uh, wat er eigenlijk aanvankelijk was afgesproken. Want je kan het op meerdere manieren interpreteren, uh, de, de uitleg van de, van de inwoner. Nou ga ik eventjes naar een, een DJ die uit Rijnwouden komt, Radio Rijnwouden uh, Ik stoor eventjes. Wat, wat ben je aan het doen? Ja, wat ben ik aan het doen? Ik ben mijn programma aan het voorbereiden voor vanavond. 9 uur geweest. It, Friday. Eindelijk weekend. Yeah. Dit is Vrijdagavond Virus. Goedenavond. Gerard Berken, Alphenstad FM. Nou, Gerard Berken, Alphenstad FM, dat was Radio Rijnwoude. Wat is het grootste verschil tussen beide zenders? Ja, wat is het verschil? Ja, je, je hebt een, opeens een groter uh, gebied uh, tot je beschikking. Maar ja, verschil. Uh, het gaat er toch wel een stuk professioneler aan toe. Je besteedde heel veel aandacht aan lokale muzikanten, lokale festivalletjes. Kun je daar zo'n een voorbeeld van geven? Nou ja, uh, je hebt onlangs hier uh, in heb je een Festival gehad. In Hazeswoudendorp Dorp uh, Funky Village, een dancefestival. En daar heb je aandacht aan besteed. En dat doe je ook nog steeds nu uh, bij de FM zit? Ja, zeker. Uh, uh, dat dat niet gewoon uh, vergeten wordt. En uh, merk je ook dat bijvoorbeeld luisteraars in Alphen aan de Rijn daarop zitten te wachten? Op die festivaletjes nou ja, in de buitengebieden? Nou, geen idee eigenlijk, maar gewoon toch gewoon dan dat ze er wel uh, weet van hebben... hé, hey, er is nog meer dan in alleen uh, in Alphen te doen. En wat ga je vanavond in de uitzending doen? Wat ga ik vanavond doen in de uitzending? Ik krijg een uh, zangeres uh, die live komt zingen, Jolanda Knecht. Die heb ik bijvoorbeeld uh, ontmoet op uh, dat Hoekslok Festival wat ik net uh, vertelde. En ja, die kan gewoon zingen en uh, daar gaan de luisteraars uh, ja, van Alphen... maar ook daar buiten dus uh, kennis mee maken vanavond. Nou, hartstikke leuk. Kun je nog eens wat laten horen van een, uh, een mooie jingle? Hij gaat helemaal los. Gerard Berken, Gerard Berken, Vrijdagavond virus. Ja, de hele week vanuit Rijnwouden. Vandaag voor het laatst onze verslaggever Jet Mok. Zometeen, Indiaanse taxichauffeurs gaan een button dragen... met erop de tekst, ik respecteer vrouwen. En dat allemaal om vrouwelijke toeristen gerust te stellen. Maar nu eerst naar het gevoel van de Vierdaagse. Vandaag de laatste loodjes. Collega Von de je bent er al dagen voor je televisieprogramma. Goedemorgen. Hi Wouter, Hallo. De eerste is binnen op deze laatste dag, lees Ja, ik. We, hebben, we hebben hem gemist. We dachten dat we vroeg uit de veren waren. Waren we ook wel liepen met allerlei proeven te draaien. Erik Hulzenbos al meteen die via gladiola opgestuurd. Waar nog niemand is. En toen bleek er al een 45-jarige Engelsman voorbij te zijn gesneld. Maar dat hebben we dus gemist, Erik. Dat, dat neem ik hem ook buitengewoon kwalijk. Die man die kan dat allemaal niet. Die werd ook nog maar tweede ooit bij de Dit miste die ook al op een Ja, Ja, is dramatisch. <laughs> wij, maar wij volgen, wij volgen uiteraard die eerste binnenkomers. En al die tienduizenden die. Uh, maar vond ons nog even ja, over, ja, over zo'n eerste binnenkomen: is dat iemand die aan het snel wandelen is? Of in nee, een nee, nee, drafje? Je, je, je, hoe gaat het? Ja, de, de de de de de regel is dat dat je permanent één voet op de grond mag houden dus je mag niet zweven rennen in die zin dus ja dat zijn wel snelwandelaars dat zijn manieren ja, aan wie, wie, wie ziet dat er staat toch geen ja. jury langs? Ja, de ja, de staat, nee, nee als, je, als je drie keer wordt betrapt op een overtreding... krijg je drie keer een gele kaart, dan leg je eruit. Dat schijnt nog steeds de regel te zijn. Het komt maar zelden voor. Maar in de geschiedenis is het wel gebeurd dat mensen hard gingen lopen. Er was zelfs, dus, geloof ik een Scandinavisch peloton... dat, dat dacht dat je die vierdaagse moest uitrennen. En die hebben ook, <lacht> die hebben ook nooit, uh, nooit de bekroning van dat kruisje gekregen. Of, uh, en, ook dus. en dan straks nog de dopingtest uh, die erachter aan ja, nou, nou, Ja, nou, nou, ik heb een leuk stukje vanavond over... over uh, Okay. doping, maar nou, dat blijkt hier vooral pindakaas te zijn. Ja. Zijn er veel uitvallers? Is altijd de vraag van de ja, vandaagste, nou, zeker ja. op dag 4. Ja, ik heb niet alle cijfers onmiddellijk paraat, maar ik, ja, er zijn veel uitvallers. Er zijn elke dag 800, 900 uitvallers geweest. Dat is veel, maar ja, het is prachtig. Weer schitterend. Hè, als je op Mallorca bent of een Benidorm, als je 30, 40, 50 kilometer moet lopen, dan is het natuurlijk hartstikke zwaar. Dus er zijn relatief veel uitvallers, maar het is altijd maar een procent of drie. Hè. De rest euh, zinkt het wel uit. Ja. ja, letterlijk. Ze komen binnen op de Via Gladiola. Ja. Daar sta jij dan ook, neem ik aan, met ja. bloemen, ja, gladiolen, met, met, noem Met maar Hela, met, met Erik Hozenbos, met Harm Edens, die hier voor Omroep Gelderland bezig is. Nou, we maken vanavond dus een extra lange uitzending op die via gladiolen. Er zijn in deze regio meer dan een miljoen gladiolen verspreid. Dat is natuurlijk... Uh, Heel erg veel. En ja, dat, komt, dat heeft te maken met, met het Romeinse verleden van, van Nijmegen. En die gladiol die komt ook uit de Romeinse tijd. Hè? Gladius, dat betekent zwaard. Het is een zwaardvormige bloem. Nou ja, hier beschouwen ze dat allemaal als één groot onderdeel van de geschiedenis. Maar uh, ja, het is een beetje de dood of de gladiolen. En, uh, maar het zijn vooral gladiolen. Trouwens, die uitdrukking, de dood of de gladiolen. Weet je van wie die afkomt? Ik heb geen enkel idee. Wij <lacht> nee, ook nooit, maar uh, ik heb het uitgezocht. <lacht> ja. Dat was Gerry Kneteman. God hebben zijn ziel. Dit wielrenner die ooit tegen Maart Smeet zei... het is wat mij betreft de dood of de gladiolen... met dat heerlijke Amsterdamse accent. En dat is dus een gevleugelde uitspraak gebleven... tot op de dag van vandaag. Gerry leeft niet meer. Met die uitspraak. heeft hij ter plekke bedacht toen. Dat was echt ja, een ja, ja, niet bestaande ja, ja, ja, uiterlijk. Ja, ja okay. het, Jan, het zou zelf vermoedelijk nooit kunnen vermoeden... dat het tot op de dag van vandaag... Uh, uh, een rol zou spelen in dit soort gebeurtenissen. Nee. Vondst, tot slot. Vanavond, jullie laatste uitzending. Je ligt al een ja. topje van de sluier op. Wat gaan we zien? Nou... Uh, heel veel reportages, de geschiedenis, uh, uh, de muziek langs de route, ontzettend veel leuke uh, stukken. En wij maken dus een extra lange uitzending die ook eerder begint. Hè. We beginnen vanavond om 7 uur, dus niet om vijf of half, acht zoals alle andere dagen, maar al om 7 uur. Om bijna een vol uur dus uh, uh, verslag te doen met veel impressies, interviews, reportages. Nou, het feest kan niet op, maar wij zijn hier flink aan het werk zoals je zo begrijpt. Wij gaan vanavond kijken. Pool hoorde u vanuit Nijmegen. Vanavond dus zijn televisieprogramma op Nederland 1, 7 uur. vrolijke platen op deze vrijdagochtend. Dit was Happy Hour van House Martens. Buttons met de tekst erop. Ik, ik respecteer vrouwen. Moeten de vrouwelijke toeristen in India een veiliger gevoel geven? Het Indiaanse ministerie van Toerisme probeert op die manier... meer toeristen naar het land te trekken. Davy Boerema is onze correspondent voor India. Goedemorgen, Davy. Goedemorgen. Is het, uh, dat, dat moet het dan worden, blijkbaar. Als vrouw naar India en dan overal... In het straatbeeld mannen met daarop uh, of, of buttons dragen met op die tekst. Ja, de Indiase toerismeindustrie uh, kampt natuurlijk met een uh, een imagoprobleem sinds de beruchtmakende uh, verkrachting in december afgelopen jaar. Um, en dit is, uh, dit is een project wat dat uh, moet tegengaan, want deze butten gaat natuurlijk geen verkrachtingen tegen, laten we daar duidelijk over zijn. Um, deze PR-stunt van de Indiase overheid en de toerisme-industrie uh, moet ervoor zorgen dat vrouwen zich een beetje veiliger voelen. En ja, uit eigen ervaring kan ik eigenlijk wel zeggen dat als vrouw, als je nu rondreist in India, ja toch dat slechte nieuws. En wat je elke dag in de kranten leest, want de media zit er nu bovenop, het gaat toch door je hoofd heen. Als je een, uh, Jij stapt feindelijk... zeg maar zenuwachtig een taxi in. Een taxi valt mee, maar ik was laatst bijvoorbeeld, uh, moest ik een nachttrein nemen. En ja, dan sta je toch op het perron om je heen te kijken van. Goh, ik zit liever niet in een coupé vol met mannen. Uh, ik slaap niet liever. Die slaapbankjes die je dan hebt, ik slaap niet liever tussen drie mannen in. Uh, ik heb liever een gezin wat om me heen zit. En als ik wel een man zie die me niet helemaal aanstaat, ga ik liever even in een andere coupé zitten. Maar is het, en... voor, is het voor jou als westerse vrouw intimiderend om. Ja... Je in uh, op straat te, te vertonen in uh, in in India. Nou heb ik het geluk dat ik in een stad woon waar het allemaal nog wel meevalt. Ik woon, ik woon in Mumbai en ik woon daarbij in een wijk... waar het uh, al vrij normaal is om uh, westerse kleding te dragen... om uh, westerse mensen te zien. Maar in een stad als Delhi, dat merk ik ook. Als ik naar, naar Delhi reis, voel ik me een stuk minder veilig... en ga ik niet uh, over straat naar donker. Um, donker. Zorg ik dat ik binnen ben voor het donker. Dat is in heel veel Indiase steden zo. En dat is niet alleen voor westerse toeristen zo. Maar dat, zijn ook gewoon, dat is de realiteit voor Indiase vrouwen... Um, India, India is er niet veiliger op geworden de laatste maanden. Ondanks dat er door de regering heel veel wetgeving is gekomen. Om, zoals nu na de verkrachtingszaak is de doodstraf mogelijk... als het slachtoffer van de verkrachting overlijdt. De minimumstraf is omhoog gegaan. Het is 20 jaar nu geworden. Dat zijn natuurlijk allemaal hele goede regelgevingen. En dat, dat is goed dat dat eruit voortgekomen is. Maar in India is het vaak een probleem tussen goede regelgeving... en een goede uitvoering daarvan. Nu komt het ministerie van Toerisme met die button. Uh, wie moeten die allemaal gaan dragen? Ja, taxichauffeurs en uh, hoteleigenaren, Mensen die zich aangesproken voelen. Want ik heb er zelf over nagedacht. Het moet natuurlijk ook hartstikke frustrerend zijn voor Indiase mannen die een, uh, een taxi hebben of een, een riksja, een hotel hebben. En al jarenlang vrouwen natuurlijk verwelkomen en heel graag uh, een, uh, heel goed te vertrouwen zijn. Want die zijn er natuurlijk ook. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Indiase mannen ook het imagoprobleem voelen. En zoiets hebben van ja, wij zijn oké. Okay. Aan de andere kant, iedereen kan die button opspelden. Dat lijkt me nogal... Uh... Ja. ja, dat is natuurlijk wel het probleem. Het is geen oplossing. Ik denk dat het vooral een goede PR-stunt is. En ik denk dat het misschien... Een, een, het, het is iets in je hoofd wat, uh, wat helpt. Maar ja, het, het probleem lost het natuurlijk niet op. Dat, moet, uh, dat, dat is een lang, uh, een lang proces wat eigenlijk bij de jeugd moet beginnen. Uh, een mentaliteitsprobleem wat um, jaren gaat duren om op te lossen. Ja, want jij ik... schetst zelf wel het beeld. Eigenlijk heb je meer te vrezen van de gewone man... op een perron ergens of op straten dan van al die officiële... Ja, want dat uh, zijn toch de mensen die, um, die het van de toerisme-industrie moeten hebben. 6,5 miljoen mensen hebben ze of toeristen hebben ze vorig jaar ontvangen. 40% daarvan zijn vrouwen. Um, de taxichauffeurs en de hoteleigenaars moeten het daarvan hebben uiteindelijk. Dus die zijn er helemaal niet bij gebaat om uh, uh, vrouwen kwaadgezind te zijn. Davy Boerma correspondent voor India. Dank je wel. Straks na tien in Goedemorgen Nederland Herman Ram... de directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Onder meer over de Tour de France... die tot nu toe zonder dopingschandaal is gereden. En daar gaan we over praten. Direct na tien uur in het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het leven van de uitgeprocedeerde Somalische vluchteling... Jonis Osman Noor. Ik vraag jou om iets te eten. Het leven op straat. Koud, de regen. Vragen om hulp. Jij hebt een broodje kop van mij. De leegheid van het bestaan. Als jij hebt niks om te doen. Je hebt geen huis. Je kan niet naar school gaan. Je kan niet naar werk. Morgenavond, 7 uur, in Holland Tok Radio. De documentaire...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 Het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Bangkok voor 649 euro. Dubai voor 599 euro. Of Venetië voor maar 129 euro. Bekijk alle aanbiedingen en boek nu op klm.nl slash vakantie. Doe het snel, want je hebt nog vijf dagen. Hallo, hier Ton de Ridder. Wil jij als ondernemer in je kop?